Er ging een keer een dag 7% omhoog en de vorige dag 5% omlaag. Dat is uh, heel heftige bewegingen. Uh -uh. Oké, okay, dan gaan we naar de, de Bitcoin. De Bitcoin. Uh, ja, die uh, stond uh, vorige week op uh, 3400 en die staat nu ook op 3400 euro's. Uh, Iets hoger zelfs. Maar hij is deze week nog eventjes uh, omlaag gesprongen tot uh, ietsje onder de 3100 euro.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 Uh, goed, dan gaan we naar, uh, naar de staatsschulmeter. Die staat op uh, 489,6 miljard in het rood. Yep. Goed, ja, nou, dan gaan we komen bij de berichten. Uh, ja, we gaan naar ons eerste berichtje toe. Een zwarte lijst tegen belastingontwijking. Nou, hoe groot zal die lijst zijn? Het zo groot als alle landen in de wereld, toch? Ik <laughs> ja. kan overal naar <laughs> ja. ja overal proberen mensen liever minder belasting te betalen dan meer dus ja, iedereen is aan belastingontwijking bezig ja, er is dan een EU lijst en er staan een aantal landen op en de, daar staan vijf landen op zwarte lijst van de Europese Unie Amerikaanse Samoa, de Amerikaanse Maagde eilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago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 Uh, de Bahama's, Bahrein, Belize, Bermuda, de Britse maagdeilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, de Cayman eilanden, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabië, Turks en Caico, Caico's eilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, gaat hoe ver, de Verenigde Arabische Emiraten en Belize en zo. dat zijn de vrije eh, Bahama's, allemaal eh, en Guernsey, Isle of Man, Jersey, dat zijn ook allemaal bekende ja.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 vroeger kon je nog gewoon een, een rekening in Zwitserland hebben ook als, als kleine onderdaan maar ja, dat heeft ook geen zin meer nou. nee. Ja, misschien moet je een zwarte lijst hebben met hoogbelaste landen ja, ja. landen waar, waar schandalige uitbuiting plaatsvindt nee. die dan op een zwarte lijst komen dat je daar geen zaken meer mee doet nee. ja. Noord-Korea bijvoorbeeld ja, daar betaalt niemand belasting hè? <laughs> Iedereen betaalt alles belasting, toch? Dus je zo <laughs> ja, op... als maar net hoe je het ziet. <laughs> een werkkap van de staat werkt. Ja. Je hele output is belasting. Ja, ja goed zo. Nou ja, dan komen wij een uh, werknemer. Die een aantal malen dronk op zijn verschenen is. Dat kwam te staan op een uh, ja, onmiddellijk ontslag. Maar hij heeft aangevochten. En ja, de aanhouder wint hè. De man krijgt nou 100.000 uh, euro's van zijn uh, oud uh, werkgever. En dan reist bij ons de vraag, hoe rechtvaardig is het Nederlandse rechtssysteem? Ja, je zou natuurlijk zeggen dat alles wat binnen het contract overeengekomen is, daar, uh, als je daar een van beide partijen zich daar niet aan houdt, dan, dan vindt gelijk ontbinding plaats. En, of dan kan je gelijk uh, naar de rechter toe stappen om het contract eronder uh, uh, na, tot afgedwongen te krijgen.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 mag niet gewoon zeggen, nou ik heb er genoeg van, ik zie geen voordelen meer in deze relatie, doodle doody. Hij moet dan eerst een heel dossier aanleggen en dan moet een aantal keer waarschuwen en het is bijna onmogelijk om mensen te ontslaan, wat er ook in resulteert dat je veel overwerk krijgt, omdat werkgevers liever blijven werken met degene die ze al kennen, dan dat ze een nieuw iemand aannemen en daar een enorm risico over lopen. Net zoals als iemand ziek wordt, dan moet je ook twee jaar zijn salaris doorbetalen. Nou ja, het is, het is natuurlijk wel uh, he, dronkenschap. Zou, uh, als, als je dronken op het werk komt, dan zegt uh, de logica dat, uh, dat, dat dat ontslag op staande voet uh, oplevert. Net zoals potloodventen op het werk, uh, graaien op het werk. Uh, nou, zo kun je nog wel een aantal dingen uh, verzinnen die gewoon niet ethisch zijn. Die je gewoon ja niet, niet doet op de werkvloer.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 Je mag niet dronken op je werk verschijnen, maar ook als je het erin zet, dan kan de rechter daar gewoon een streep door halen. De gevolgen hiervan zijn natuurlijk duidelijk dat als eventuele buitenlandse investeerders die een vestiging willen openen in Europa, en die kijken naar het arbeidsrecht, dan in de verschillende landen, dan denken ze van ja, daar gaan we niet aan beginnen. Dan kunnen we niet van mensen af die dronken op hun werk verschijnen. Ik heb het met mijn eigen bedrijf meegemaakt, heel verschillende vestigingen, onder andere in Frankrijk. En toen... Er zitten heel veel verschillende tijdzones. Dat betekent dat je gewoon wel s'avonds uh, moet werken of op rare tijden. Om uh, communicatie vlotjes te laten verlopen. En in Frankrijk was er een wet aangenomen. Tenminste, ik denk dat dat de druppel was die de MRD overlopen. Dat je niet meer s'avonds mocht e-mailen. <lacht> en toen, de, toen zijn wij bedrijven. Hup, alle vestigingen in Frankrijk gewoon gelijk dicht. Dus, uh, ja, de hele vestiging werd gewoon gehaald. En ja, dat, dat krijg je natuurlijk als dingen onvrijwillig zijn.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 Dan tegen rotverwaarde iemand in iets te nemen. En dat dat bij alle landen gelijk getrokken is. En haha, -ha, dan... Uh, nou, daar zo komen we wel vooruit. Nee, dan, dan houden we het natuurlijk helemaal mee op. Niemand gaat een enorm risico nemen als daar geen rendement tegenover staat. Ja, maar in Duitsland is een journalist ook zijn, uh, zijn baan kwijt. <laughs> maar dit toekomt omdat hij uh, bijna al het nieuws uit zijn duim zoog. Ja, ja die deed het ook al, uh, al zeven jaar lang geloof ik hè. En hij ja. heeft ook prijzen gewonnen. Zelfs van eentje van CNN. Ja, dat is een nou weet je, nou weet Dat is van Maas al meer niet hè. Dan weet je waar Trump die term vandaan heeft. Er ja. ja, was, was toch wel eerder zo'n zo Duitse journalist die een opdracht van de CIA van alles uit zijn duim zoog, zoog bij een onder de Duitse krant. Ja, die het was dat ook de Spiegel? Of? Ja, dat weet ik niet.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 Ja, bewijsmateriaal verzameld tegen deze Relotius. Dat blijkt dat het allemaal verzonnen was. En die gaf het uiteindelijk, na wat aandringen, ook toe. heeft zijn de prijzen teruggegeven. En hij schreef allemaal wat fictieve stukken over getuigen bij de executies in de VS en vermeende gevangenen van Guantanamo Bay. Dus het was, ja, het, is, het was allemaal heel tendentieus. En wat daar ook achteraan kwam, is dat uh, de Amerikaanse ambassadeur die. Ambassadeur die die ging daar commentaar op geven. Die zei van: hé, uh, hey, wat is dit uh, voor ons om? De Spiegel, uh, de heer Grenel is die ambassadeur. De Spiegel responded to Grenel: apologizing to all American citizens who have been insulted and slandered by these reports. Yet pushing back against Grenel's accusations of anti-American bias. Dus die, die vent die zegt: van ja, je kan niet zomaar op één, één journalist afwentelen. Afwe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 die op Mexicanen gaat schieten. En die denkt. Van, nou, Dat klinkt best aannemelijk. Het zal wel waar zijn. Ik geloof dat wel. Mm -hmm. en, en dat is de bias die erin zit natuurlijk. Als je dat zou zeggen over, over een ander land. Over Denemarken of zo. Dan zou je zeggen. Ja wacht even. Dat geloof ik niet. Dat moet ik eens even na checken. Mm -hmm. Maar had echt gewoon, en ja. Het is allemaal over. Dat alle Amerikanen waren bigoted racial. En uh, xenophobic. Dat uh, nee, is het gewoon.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 En Hij schreef voor de Frankfurter Allgemeine. De Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mm. En uh, daar wordt ook nog bij gezegd dat hij, uh, hij heeft. Daar van 1986 tot 2003 uh, is hij was hij politiek redacteur. En hij nou ja, nou, was hij uh, ja kreeg hij informatie door uh, van de CIA die hij dan moest werken in zijn uh, stuk, stukken.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 tegen de CIA in. Als je een beetje wel het leven houdt. Ja. Maar uh, wie er nu ook bij komt is Joshi. Uh, Ik zal hem even uh, toevoegen. Ah, een ziek idee. Ja, dan gaan we meteen even naar het volgende bericht toe. Dan komen we bij uh, Buitenlandse Zaken. En ondertussen is Joshi uh, bezig met inloggen. Hallo. Yo, Gozer. Uh, ja, leuk dat je erbij bent. Uh, Altijd leuk om erbij te zijn, in ieder geval. Uh, ja, dan gaan we gelijk even naar uh, Tanzania.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 Vanuit, uh, ...vanuit onze overheid. Hè, ze hebben het doel om 7% van het bruto binnenlands product... ...om dat uit uh, te geven aan uh, ja, een ontwikkelingshulp. En oh, dit oh, zou... 7 promiel. Uh, 7 promiel, oké, okay, sorry. Ja, nou ja. <laughs> Anders wordt het wat te gek. Ja, nou ja... ...we komen straks nog bij een ander onderwerp... ...en uh, dan blijkt uh, in, in, in wat voor gekke proporties dat ze denken...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 Uh, maar dat uh, wordt een bepaalde kader wordt opgerekt of ingekrompen aan de hand van uh, propagandadoeleinden. En het begint hier al met het ministerie van BUSA, uh, is opgelicht. En verder staat een stukje, in de subkop staat dan Nederlandse overheid is uh, slachtoffer van fraude. Mm. <laughs> dus, uh, het staat niet Nederland is het slachtoffer van fraude ofzo. Maar dan is het, Nederlandse uh, belastingbetaler. Ja, dat staat er al helemaal niet inderdaad. <laughs>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 Uh, dan wordt er zo'n klein getalletje gezegd van nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Het meeste geld komt al goed terecht. Maar natuurlijk ook als het terecht komt, waar het volgens de minister terecht moet komen, dan is het nog steeds uh, ja, verduistering, is het gewoon iemand weer aan te verdienen. Uh, terwijl ja, je, je zou kunnen vanuit het oogpunt kunnen zeggen van als je dat geld aan Pietje Puk geeft daar of aan een NGO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 Vanuit libertarisch oogpunt zou je kunnen zeggen van waar geeft deze het dan aan uit? Hè? Wat vindt hij belangrijker dan een uh, goede weg in Tanzania? Of uh, als het dan een weg is? dan word ik wel heel nieuwsgierig wat het, uh, wat het nou eigenlijk is. Maar uh, dat zijn een paar dingen die me opvallen. En er staat ook zo'n fotootje van een aantal voetballende kinderen onder. Dat heeft er geloof ik niks mee te maken. Een sponsored link. Maar het ja, geeft ook een beetje een suggestie van we zijn daar een school aan het bouwen of zo.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 Dus daar moet even iets aan gedaan worden. Ja, ze gaan hun honden met puntige oren vervangen door honden met slappe oren. Okay. Om uh, kinderen tegemoet te komen. Ah. En uh, het staat hier, about 80% van de 1200 honden van de TSE hebben al droopy ears. En 20% hebben cone-shaped ears. En die cone-shaped ears, daar gaat toch meer bedreiging van uit. Ah. Oké, okay, ze zullen we meer droopies hebben.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 Maar als je dat korreltje erop gooit, dan, dan rolt het met een ander korreltje naar beneden. En die mag, pakt er een, het wordt steeds instabieler. En dan kan je eigenlijk wel uh, vanuitgaan dat het een keer staat te gebeuren. En het is inderdaad als je naar nou die. Ik zag laatst een grafiekje van die schuld. Uh, het is natuurlijk een bekend omslagpunt: is toen de goudstandaard werd losgelaten in 1973, dat de uh, schuld enorm ging, toegang uh, is genomen. Dan zie je zo'n knik in die grafiek zitten.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 Die hun hand op gaan houden. Mm, nou, er... ik denk eerder een andere, veel logischere reden was. Het vrouwenstemrecht. Uh, dat ging in. Uh, om maar nabij uh, de Eerste Wereldoorlog. Ja, ik nou, denk dat die Eerste oorlogen. Wereldoorlog. ook een uh, enorme invloed had op de. En die, die, die brak eruit omdat die vrouwen. het stemrecht kregen. Mm -hmm. niet... Nee, nee, nee. komt volgens mij net daarna. dus vrouwenstemrecht. Maar, uh... ja, daar valt ook wat over te zeggen. Over oorlogen en vrouwenstemrecht.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 Maar nou, ik zou het zo natuurlijk zo. helemaal tegen alle vormen van stemrecht zijn. Dat het gewoon, ja, je stemt hey, hey. niet over iemand anders zijn inkomen en niet over iemand anders zijn leven. Ik denk juist degene die mensen die, uh, alleen, alleen de mensen die werkzaam zijn in de particuliere sector. Dat die alleen stemrecht hebben. Dus ambtenaren uh, hebben geen stemrecht. En dan maakt mij niet uit of het een vrouw of een man is die stemt. Maar het gaat meer om van als jij... Uh, uh, je, je werkt in een particuliere sector en je, en je betaalt uh, belasting.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 Ja, het zou 6 ton zijn, het is 8 ton geworden, wat volgens mijn berekening dan al 2 ton is. Maar die 6 ton is gedekt door subsidie van de gemeente en provincie. Bedrijven en bewoners door middel van een crowdfunding en kaart kaartverkoop. Maar dat zal al voornamelijk subsidie van de gemeente en de provincie zijn, die als eerste genoemd zijn. Die 6 ton is al voor de kosten van de gemeente. En de extra kosten van 2 ton draait niet alleen de gemeente en de provincie op, maar ook de Economic Board Utrecht. Die krijgt ook subsidie. En bedrijven als BAM en Stedim. Dus.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 Uh, schoolhierestudent het laatste stukje op een ja. andere podcast gehoord over en mensen die hadden dan laat, laatst van uh, klima klimaatstress of zo klimaat uh, climate grief okay. klimaatleed klimaat le dat waren inderdaad allemaal van die, van die kindjes die naar zo'n zo school gepompt zijn en daar te horen hebben gekregen dat weet ik niet wat voor ellende ze te wachten staat ja. en wat volgens mij dient om om uh, de aandacht af te leiden van het echte leed. Je, dit is een soort lichamelijk afleider. Dus dan gaat ze zich heel erg richten op. Het ja, zien we vaker op dierenleed. Of op uh, ja, of, of, of dit soort. Uh, of hele verre landen leed. Kindertjes in Tanzania of die een, uh, een voetbalstadion missen. Ja, uh, nou, dat hoeft toch niet altijd. Ik heb de, de hele Koude Oorlog nog overleefd. Met de neutronenbom en al die andere.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 Dan sta je negen jaar op, op een uh, wachtlijst. Op, op. En dan, dan heb je nog snelle woningen. Mm. En in de vrije sector is het, kijk, voor schoonmakers is uh, dat ook niet zo makkelijk te betalen. Dus misschien is het wel goedkoper uit hoor. Dan uh, met al die belastingen in de gemeente terecht. Maar... Ja, je zit ook niet aan een land vastgeketen, maar er zitten gewoon een aantal.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 Nou, Merkel die zei afgelopen, of vandaag geloof ik, zei ze van: nou ja, de nazistaat, die moet je van helemaal wegdenken. Uh, je krijgt steeds meer het idee van waarvoor betaal ik überhaupt een haat uh, nog belasting als het toch bij bakken naar Brussel toe gaat. Wat, uh, en, en als ze dat dan toch niet kunnen voorkomen, dan, uh, maar ja, dan, uh, wat is hun macht eigenlijk nog? Ja, is ja. niet voor Piet, Piet, Piet, Piet Snot. En, uh, ja, ik hoorde later weer dat er uh, van iemand die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 Ik post hem gewoon even hier in de, in de groep. Uh, ah jongens, kom op. Als ik idee. Even eentje gepakt. En, uh, ik had er gehoopt even op een top 10, maar. Uh, hier nog eentje van N Oh, NRC en Paywall. Ik uh, zal even de woord lijst uh, toevoegen. Even een top 10 hebben. Misschien is niet gewoon een top 10 uh, dingen. Ze uh, uh. willen het niet te makkelijk maken, Johan. Nee, had jij al gekeken nog? Of, uh? Nee, ik zat jouw forum te zoeken, maar... Nee, ik, heb hem in de chat, ik had hem in de chat gegooid, een link. Ja, maar ik, ik probeerde jouw forum te zoeken om een plaatje te, te dumpen, maar... Oh! Ik weet uh, even niet meer, ik had niet geboekmarkt geloof ik, jouw forum. Oh, oké, okay, ik kan het wel doen hoor, is, anders is het gewoon vrijedradio.com ja yep. dat ik, ik post hem even in de chat uh, oh, dan moet hij wel weer verschijnen hier uh, uh. staat in de chat oké okay. thanks uh, kijk ik had een artikel doe openen ik hem en dan zie ik oh. ja het raar Of het zo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 Waar deze, dit bedrag van de subsidie vandaan komt. Volgens mij krijgt geen enkel bedrijf netto subsidie. Als je wat subsidie krijgt, dan is het alleen dat je wat minder belasting betaalt. Mm -hmm. Ja. enige die echt subsidie krijgen zijn de mensen van de overheid zelf. Het was dan ook nog een Amerikaan die het zei. Dus het heeft niet eens betrekking op Nederland natuurlijk. Mm. Ja, het zal niet heel veel anders zijn daar. Mm -hmm. Hallo beste mensen. Kijk eens hoe we het daar hebben. De enige echte Klaas.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 Ik, ik vind dat we een soort graadmeter moeten maken. Bijvoorbeeld, laten we van 1 tot 10 doen, om het makkelijk te houden. En dat is de verdeel-en-heers ja, Dus, uh, ja, uh, iets wat uh, bijna niemand uh, boeit. Uh, bijvoorbeeld lokale politiek die uh, een boom plant, ik noem even wat. Nou, dat, uh, dat is bijna geen verdeel en heers denk ik. Ja, dat is een gemeente, uh, een lintje doorknippen of zo.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 Nou ja, dus dat, stof... dat, ik zat te denken, dit zou voor mij wel een 9 op de schaal van 10 zijn van verdelen hier. Ik heb maar oplossingen. Die mensen ja. die uh, zich de, daarover druk maken, die stoten ook CO2 uit, hè? En misschien ja, kunnen ze gewoon het de, de, de voorbeeld geven. Nou, kijk, zo pleeg je zelfmoord. Ja. Dan hebben we niet eens concentratiekampen meer nodig? Nee, nee kan je, ja. Ja, je kan er allemaal punten over mm -hmm. Maar ja, het werkt. Het werkt zelfs bij ons. Ja.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 Verdeel Klaas, maar, Klaas, heb je al een roadmap van hoe uh, die mensen afschaffen? Nee, dat vind ik helemaal niet aan de Daar <laughs> ben ik wel benieuwd naar, anders had ik al lang de ambtenaren afgeschaft. Ja, nee, dat is, maar dat, sommige verdeel- en heersinstrumenten zijn veel, dit, een, dit standpunt is heel sterk. vind ik een heel sterk standpunt op de schaal van verdeel- en heers. Omdat je hier ja. veel gemoederen mee dat, wakker kunt houden. Uh, ja, zonder mensen... Uh, ja, ze hebben eerst ja. al geoefend met het tabak en dat is gelukt.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 En de dat ze, zijn goed. weet ja, je nog uit het. je hoofd? Nee, ik, ik scroll er even naartoe. Zo, wacht, ik weet het al snel. Die hoor. dingen gaan zeldzaam worden, dus dan moet je ze snel opkopen. <laughs> dan kun je er nog aan verdienen. <laughs> ja, niet in dat opzicht. Weet ja. je nog dat dat apparaat? apparaat ik bedoel, vandaag. Eating van, meat, is eating is meat staat bovenaan. Vlees Wat? eten. Nou, ik had het in het Engels getypt, maar eating meat dat is mijn nummer, dat is de eerste. Ik heb oh. gewoon dingen dat I dat reasonably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 Things that are reasonably normal now, still that I predict will be taken away. And the propaganda will make you feel it is good. Zo, hmm. so dat okay. is mijn tweede voorspelling. Deze dingen zullen verdwijnen en we zullen het uh, ja, vrijwillig opgeven, min of meer. Hmm, hmm, hmm. Of met een goed gevoel zullen we er afscheid van nemen. Zo dus van, ah ja. ja. We hadden eigenlijk altijd een auto en uh, ja, dat is altijd uh, sinds de uitvinding van de auto. Ik al vond het vroeger op ongelimiteerd op internet en ik voel me zo ja. goed dat ik nu niet op het internet ja. kan.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 Uh, Geen uh, Overheid. Ja, maar dat zijn mensen die gaan protesteren tegen de belastingdruk. En dan hun ideeën. Daar zitten mensen tussen. Hun oplossing is een basisinkomen. Wow. Nou, dat is wat ik denk gaat gebeuren. Want je hebt mensen die willen. Er zijn gewoon mensen in de overheid die vinden het briljant. Die denken we hebben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 en de Tweede Wereldoorlog ook nog wel, denk ik... dat dat gewoon minder makkelijk is. Tegen uh, Vietnam, ja, draft, was al veel verzet. En ik denk dat... Ja, dat, dat is ook een tijd van meer uh, kinderrijke gezinnen. Ja, dat was de, dan de ook, tijd hè? dan heette het nog een bewaarschool en zo. Dat was het ja. fijn dat ze een beetje uh, thuis uit waren. Tegen ja, maar, me, maar dat maakt ook. Dus met het één maakt. kind. Ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, iemand van veertig... die uh, voor het eerst een kind produceert... Uh, er heel blij mee is dat hij naar het slagveld moet.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 ...mensen ja. zover te krijgen. Dus ik, ik verwacht dat dat toch een stuk moeilijker is. Um, dat elkaar. land, dat eet vlees. Daar <lacht> <We lacht> eten de mensen vlees. <lacht> ik, denk ook dat, hey, uh, ik word de laatste manier. argument... ...voor de voorzitter van de oorlog... ...in Afghanistan... Uh, wie was dat nou ook weer? Een bekende prominente Amerikaan die zei: We moeten in Afghanistan blijven om het feminisme te verspreiden. Er ja. zijn, zijn al heel veel verschillen. De, de, die reden van die Afghaanse oorlog die is al tien keer gewijzigd. Ja, moest de Bin Laden vormen. Nee, moest de Taliban. De eh, scholen. We moesten scholen komen. Ja. Moet de vrouw moet de er, Taliban had ook scholen. Korte rokjes te dragen. Nou is het het feminisme moet verspreid worden in Afghanistan. De, de, de centrale planwaanzin wat die lui kent geen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 Trap en daarboven hadden ook politici staan te prediken bij zo'n verkiezingen. <laughs> de dus dus stembiljetten waren daar geteld. <laughs> ja, en sterk, antidrugsbeleid. Ik ken het Zeeland uh, vrij goed, want daar ben ik geboren. Dus het uh, dus zal wel zo'n streng gereformeerd dorpje zijn geweest.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 Denk je. Ik, ik denk dat ze niet hen op gaan telen, daar Nee. Waarom zou je dat doen? Het <laughs> is ook fake nieuws, weer, dit hè. Nee, ik denk dat ze gewoon cannabis <laughs> bedoelen. <laughs> Voor de jeugd die je bij elkaar klit in de muziekkios in de dorpstraat, is het een vrije afleiding. Ja, jullie zoals de vondst in sprake komt. Wel jammer, zegt een van de serieus. Nu moeten we ergens anders naar de kerk. Door Nooit geland, rolt hij een sigaret op en steekt in de brand in. <laughs> <laughs> <laughs> maar ja, de beheerder staat onder verdenking.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 Het is wel, uh, wel een maf verhaal dit. <laughs> en niemand weet iets natuurlijk. van, uh, nou ja, Hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. De, en Die, die ventilatieroders van de kruipruimte waren met peurschuim gedicht. En dan zegt uh, de heer Weststraat, dat heeft God waarschijnlijk gedaan. <laughs> is niet gelovig, is die dan? <laughs>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 Forum1.vrijheidradio.com Vrijheidradio1woord.com Ja, ja vrijheidradio en dan punt, kom hè. Ja, ja, ja, misschien ja, ja. Mag ik daar wel heen van brief of gaat hij me dan blokkeren? Nee, nee, nee, nee. je mag, mag er naartoe. Het is wel raadzaam om bij Brave even de, alles toe te staan. Anders zie je mijn reclame <laughs> niet en verdien ik geen geld. <laughs> oh, duidelijk. Ja, ik, ik, ik zet alle alles schilden aan. <laughs> uh, maar dat was nou, We uh, uh. moeten toch nog even over bitcoin hebben. Uh. Als, je, als je zin hebt om uh, wat zonnecellen neer te zetten en uh, wat goedkope essic miners. Want die dingen kosten nu geen reet meer. Dan okay. uh, kan ik je wel helpen. <laughs> Oké. Okay. Ik heb alle contacten. Nee, nou ja, Je moet zelf yes, je basic kopen, maar ik wil ze wel beheren. Maar ik heb uh, mensen die, uh, die energie installeren op grote okay. schaal. Dus dat uh, kan ik zo doen. Nou, het mijnt hij alleen als de zonne-energie is, dus misschien niet zo uh, interessant. Maar je hebt verder niet zoveel omkijken. Hè. Het is geen netstroom. Ja, in de ja, je nacht. even uitrekenen wat de opbrengsten zijn. Hè? Wat, wat zo'n uh, essig miner, die, die dingen waren ruim boven de 1000. En die, die kosten ze soms nog maar, maar tweedehands 300. Echt, uh, ja, maar wat is een uh, hash rate dan? Wat, uh, wat is de ja, moeilijkheid? 14 terahertz zijn die S9-miners. Dat zijn volgens mij wel de gangbare modellen op dit moment nog. Nee, ja, nee, de nee, hash rate de ja, totale hashrade. Ja, uh, de totale het praten daalt nog. Oké, okay, jullie, jullie praten op stereo en nog een keertje. De Crash. Die, uh, die S9-miners zijn volgens mij nog redelijk up-to-date. Dat is wat mensen ja. nu nog gebruiken. En uh, Volgens mij de totale hash rate van bitcoin die is, uh, oh, die is nu wat aan het stabiliseren. Die was uh, weer flink aan het kelderen. Hmm. Nu redelijk de laatste tijd een beetje stabiel. De laatste de afgelopen week. Er zijn websites waarop je dat uit kan rekenen. Dit is mijn hash rate, dit is mijn energieverbruik. En wat zijn dan de verwachte opbrengsten? Ja, ja daar moet je wel bij in de gaten houden met dat soort berekeningen. Dat, die, uh, dat het alleen maar van dat moment is hè.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 Hmm. Ja, je hebt allemaal van die, uh, die farms die uh, volgens mij waren ze dat wel echt, en dan werden die miners die werden gewoon met kruiwagens tegelijk uh, <laughs> eruit gereden ja, even... ik kan die allemaal niet meer uit ik ga eens kijken de... naar wat, uh, wat zo'n mine kost bij, uh, bij uh, je hebt zo'n van die mine, uh, cloud miningers ofzo nu. Weet die, die club in IJsland ook weer? Uh, Genesis uh. Ja. Ja, ik zat en net op ook. een andere te kijken die in de oostenblok zit, maar die uh, die brengt nog niks op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 Ja, het is wel weer leuk om te hebben en dan aanzetten wanneer hij weer gaat stijgen. Ja. Mm -hmm. Ze gaan uit van uh, 13 cent per kilowattuur. Ja. Mm. Met 10 cent per kilowattuur draai je nog steeds verlies. Vorig jaar we je nog bijna een uh, stoelroom kopen. <laughs> ja, weet ja, dat weet je nog. is een mogelijkheid. Ja, ja, ja. is ja, nodig. Uh, je ja, ook. maar hij, hij stond te kopen. Misschien ja. staat hij nog steeds te kopen. 2 miljoen.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 winst gaan opleveren bij een normale huistuin en keuken elektriciteitprijs. Uh, uh, uh. Dat lijkt me ook niet hè. Er, zijn te veel, er is nu te veel voorraad. Als dus, je dus nagaat hoe die, die totale hash rate naar beneden is gegaan... die machines Je kan Bitcoin alleen nog maar minen met ASIC. Er is niemand die dat meer op zijn CPU doet. En al die mensen die dat op hun CPU doen of op hun GPU... die dragen niet heel veel bij aan die totale hash power. Dus ik ga ervan uit dat die totale hash power... dat zijn puur alleen maar van die ASIC machines...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 Uh, die, die of 13-14 of ter hash, dat is uh, al een redelijke tijd, is dat de standaard. Want S9, die bestaat al een poosje, volgens mij. Mm -hmm. 2015 was hij er al. Misschien een oudere versie. Misschien kunnen ze nog niet, dat ze niet op de chip gaan richten, maar op de uh, bezuinigen op de stroom, uh, zeg maar. Dat hij minder ja. stroom nodig heeft uh, Denk je om die berekeningen die, te maken. Wat voor chips zijn het niet al van die het lijkt me dat ze al... Ja, hoe je een, een chip, hoe minder die hoeft te uh, schakelen intern... hoe minder energie gebruikt. Het lijkt me dat je voor een... Uh ik miner, dat je niet een hele dure complexe chip gebruikt die alles kan. Dus ik ga er vanuit dat die ik weet ik niet, dat ga ik nu even Of de, fan, de koeling, weet je wel. Ja, ik ga er vanuit dat die dingen al niet uh, de meest energie slurpende chips gebruiken. Ik, dus... zit, uh, ik zit in de chipontwikkeling. Dus Ik weet oh. er al het een en ander van. <laughs> nou, wat voor type chip is het? What is? Ja, ja, wat ze doen is, ze schuiven een node op. Hè. Dus, uh, uh, het is niet alleen hoeveelheid uh, schakel, uh, schakeling die plaatsvindt, maar vermenigvuldig met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 Dus uh, het, de or-functie, nou, en de end-functie en de, daar, ja, daar zit je ook aan bepaalde simpele schakelingen vast. Klopt, maar Klopt. in het begin van computerdesign uh, ja, konden ze van alles, konden alle kanten op. Volgens mij zijn er ook wel computers geweest die tot vijf telden. Zo, die hadden gewoon een, een symbool voor 01234. Nou, je hebt natuurlijk ook analoge signalen die... Uh, die uh,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 Heel precies energieverbruik en hoeveel die andere is, die we die ze nu uh, produceren. Maar Terra is de hash rate, hè? Niet ja. energieverbruik. Nee, een oh. 42 joule per oh. Ja, Nee, ik weet ook niet wat het is. Ik heb hier wel een link van staan, maar dat moet ik zo even doorsturen. Het is van Coindesk geloof ik, ja. Uh, uh, Nieuw Bitcoin miner. Uh, het is gefinancierd door Coindesk of zo, maar het is. Uh,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 Okay. die zit altijd uh, ja, je het bent altijd je en, je een van de redenen waarom het en dan zit je zelf al die bad Nee, maar je moet, je moet altijd uh, zeg maar dan zie je een kleine melding hein, dan zie je badwallet een, uh, een rood stipje moet je er even op klikken en dan zeg je dat je een nieuwe wil ontvangen hein. dan moet je vaak nog even naar je, breed, naar je wallet gaan en ja. uh, claimen dat heb je wel gedaan ja hoor Oké, okay, en jij hebt een, maar je bent ook een, een, een, een publisher. Nog niet. Oké, okay, okay. uh, ik moet even afhaken. Ja ja, ja, ja. Fijne okay. dag. Hey, dankjewel Peter. Bye bye. Ik smeer hem ook. Oké, jij erin. Jij ook vrolijk nieuwjaar nog. Ontspoord jullie ook. Een oh, ja. Fijn nieuwjaar. Bye daar. Je naar gaan einde van de uitzending en ik ben